Zeven uur aan Thijssen met het NOS-journaal. In Amersfoort onderzoekt de politie wie delen van een beoordelingsgesprek met de burgemeester heeft doorgespeeld aan het AD. Fractieleiders van de gemeenteraad hebben dit aan de politie gevraagd. Zij willen de dader later vervolgen.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 In Rotterdam heeft de politie de Anadolu Moskee ontruimd... na een melding van een schietpartij in de buurt van het gebouw. Een groep mannen vluchtte na de schietpartij de Turkse moskee in. Bij het ontruimen zijn twaalf mensen aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Bij het fouilleren van de moskeebezoekers is geen wapen gevonden. De politie heeft aanwijzingen dat de schutter nog in het gebouw is. Er is nog niet besloten of een arrestatieteam naar binnen gaat... of dat een onderhandelaar met een man gaat praten. Bij Veen in Twente heeft een veenbrand gevoed. Er zou een gebied van 1000 bij 150 meter in brand hebben gestaan. Om te controleren of er ondergrondse vuurhaarden zijn... is een politiehelikopter met warmtebeeldcamera's ingezet. Na de eerste dag van het NK Allround in Heerenveen... gaat Jan Blokhuizen bij de mannen aan de leiding. Hij heeft een kleine voorsprong op zijn TVM-ploeggenoot Sven Kramer. De 500 meter werd gewonnen door Lucas van Alve. Van de favorieten was Jan Blokhuizen op de openingsafstand het snelst. Op de 5 kilometer reed Kramer een baanrecord. Blokhuizen werd tweede en gaat nu in het algemeen klassement aan de leiding. Bij de vrouwen staat Jorien Termors verrassend op de eerste plek. Het weer, vanavond en vannacht regen en een zuidwestenwind. Het wordt niet frisser dan 6 graden. Morgen onstuimig met een krachtige zuidwestenwind... en vooral in de kustprovincies buien. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De strijd barst los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het essent ISU EK Allround op 11, 12 en 13 januari in Tialvereveen.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 Goedenavond en welkom bij deze uiterst korte Langs de Lijn. We zijn er tussen 7 en 8 uur. Daarna kunt u luisteren naar een marathoninterview op de VPRO. En we hebben het in dit uurtje natuurlijk uitgebreid... over de Nederlandse kampioenschappen Allround Schaatsen... met Jorien ten en Jan Blokhuizen als de leiders na de eerste dag. We hebben het ook over de Nederlandse kampioenschappen Baanwielrennen... en over Premier League voetbal. Maar zoals gezegd, we beginnen met schaatsen. Jan Blokhuizen is de nummer 1 na de eerste dag, maar natuurlijk heeft iedereen het over Sven Kramer. Sebastian Timman, zit nog een tjalf uh, en zo te horen uh, ben je niet de enige daar. Valt er nee. zoveel na te praten dan? Ja, we blijven napraten tot het bitter einde. Nee, ja, geloof het of niet Ronald, maar uh, na de, de Nederlandse kampioenschappen allround zijn ook tegelijkertijd een selectiewedstrijd voor de World Cups in 2013. Bijvoorbeeld op de 5 kilometer bij de mannen. En eh, niet iedereen die in aanmerking komt voor die World Cup tickets... doet mee aan het NK Allround. Dus Bob de Vries en Robert Bovenhuis gaan straks nog een 5 kilometer rijden. En gaan dan eh, strijden tegen de tijden eh, van Bob de Jong... Uh, bijvoorbeeld. En van Tedjan Bloemen. Om te proberen naar de World Cup wedstrijden te mogen in, uh, in 2013. Dus uh, 28 rond. Dat is de, de limiettijd eigenlijk als het ware. Dat was namelijk de tijd van uh, Tedjan Bloemen. Er zijn namelijk nog twee tickets te vergeven. Bergsma, Blokhuizen en Kramer hadden die tickets al. En... Toen ik dat blaadje omsloeg van die selectiewedstrijd... zag ik nog een heleboel andere namen van allerlei sprinters voorbij komen. Uh, zoals bijvoorbeeld Stefan Groothuis... die het hele de eerste deel van het seizoen gemist heeft... vanwege een, uh, de naweeën van een virusinfectie. Uh, sprinters als Otterspeer, Michel Mulder, Annette Gerritsen... Uh, die gaan allemaal nog een, uh, een trainingswedstrijd rijden. Over 500 en over 1000 meter met het oog op volgende week op uh, de NK-sprint. Dus uh, in een leeg tier gaan we nog best grote namen. Uh, de, de, nou, ja, het komende uur sowieso, maar ook nog... Daarna na, als ze langs de lijn nog alweer op zit in actie zien. Ik ben blij dat jij je niet zal vervelen vanavond. <coughs> nee, hoor. Goed, we maar hadden het over Sven Kramer. Ik kan niet dat ik al die ritten ga bekijken. hoor. <coughs> nou ja, uh, we hadden het over Sven Kramer. Die heeft uh, bij die allround kampioenschap een overtuigend visitekaartje afgegeven. De Vries was op de vijf kilometer heer en meester... en won de afstand in een nieuw baanrecord. En daarmee verraste hij iedereen, inclusief zichzelf. Ja, dus uh, eigenlijk wel een beetje ongelofelijk. Hè. Dus uh, als je vorige week tegen mij zei, je rijdt 16, dan... Uh had ik misschien wel voor gek verklaard, maar uh, ja, het zijn zowel uh, Jan als dus ik rijden gewoon uh, ja, buiten aardse tijden. Ja, jij had me waarschijnlijk ook voor gek verklaard als ik dat uh, tegen jou had gezegd na de rit van Bob de Jong, die deed hier 6.20. Ja, uh, ik vond het Bob niet heel erg overtuigend te rijden en uh, ja, ik wist wel dat wij als wij tegen elkaar rijden dat het wel gewoon een stuk harder zou gaan. Maar uh, ja, dus gewoon, je pakt gewoon een punt op Bob de Jong en, uh, dat klinkt wel goed. Klinkt zeker goed. Zeg, um... Het verbaast extra omdat jij je vooraf aan dit toernooi had uitgelaten... in de zin van, nou, het is voor mij niet een belangrijk moment... als ik mij hè, kwalificeer voor het EK round. Ik voel me niet zo goed, dat pijntjes gehad, ik ben niet top. Leg het nou toch eens even uit hoe je dan nu, nu hier de snelste tijd ooit in jouw t af kan rijden. Ja, en, uh, toch verbaas ik mezelf en ook alweer elke keer. En, uh, ik merk toch wel als, uh, als ik tot het uiterste word gedreven... dat ik uh, toch nog weer ergens uh, kracht vandaan kan putten. En, uh, ja. Word je hier tot het uiterste gedreven? Ja, ik moet ertoe, als, ik, als, ik, uh, als ik voor de winst ga, en, uh, dan, uh, ja, dan moet je toch aardig aan de bak. En, uh, kijk, als Jan hier dan gewoon 6.16 rijdt en ik rijd 6.13, dan pak je nog wel meer. Maar uiteindelijk rij je gewoon allebei heel, heel hard en pak ik nog niet eens heel veel. En uh, ja, dat is op zich voor het niveau is dat natuurlijk wel super. Jan Blokhuizen zegt, nou ja, ik lees hier verhalen verhaal over Sven Kramer niet meer. Die stelt te aan. Ik weet, ik, weet, ik weet hoe die het echt is. En dat is beter dan hij zich voordoet. Ja, nou ja dan uh, moet hij het niet meer lezen. Of kent hij jou beter dan jij jezelf? Um, nou ja, ik denk dat ik. Uh, ik, heb, ik heb gewoon. Uh, ja, op het moment ik heb, ik heb een lichaam wat gewoon vaak niet altijd meewerkt. En uh, ik kan het toch op een of andere manier toch wel weer zo voor elkaar krijgen dat ik wel weer goed ben op de juiste momenten. Maar ik zou wel een keer uh, wat minder gepresierd willen zijn. Ja, maar ik probeer ook aan te geven, vooraf zeg je van ja, dit is niet zo'n moment. Dit is niet een allerbelangrijkste moment waarop ik dus alles uit, uit de kast moet halen. En nu, na de eerste dag zeg je van dit is wel zo'n moment en blijkbaar kan ik het dan. Ja, kijk, als je gewoon een iets betere 500 meter rijdt dan, uh, dan is het allemaal kun je iets relaxter dan 5 kilometer rijden. En uh, nu moet je toch behoorlijk aan de bak en... Uh... Ja, ik, ik stond hier eigenlijk ook niet uh, aan de start van nou, vandaag is het erop of de ronde. Maar ja, het ging gewoon zo lekker en dan ga je makkelijk door. Want jij wil uh, nou, ja, toch winnen, uh, dat, uh, dat kennen we van je. En nu gaan we, ga jij de tweede dag in met 5700 achterstand op, uh, op Blokhuizen. Op die 1500 meter, kijk maar even vooruit. Wat, wat, wat denk je daarvan? Ja, 750 op een 1500 is natuurlijk wel veel. Maar daarna heb je ook nog een 10 en uh, ja... Ja, toch die 1500 wel redelijk beslissend zijn. Dan moet je daar toch wel iets goeds zal moeten maken, toch? Ja, ja die, die, kan, die kan zeker beslissend zijn. Maar goed, daarna heb je ook nog 25 ronden. En uh, ik moet wel zeggen dat uh, wat er ook gebeurt... Hè. ik ben wel heel blij met deze 5 kilometer. En dat zei Sven Kramer. We praten natuurlijk verder met Sebastian Timmerman. Napraten. Uh, heeft Kramer jou nog verbaasd? Uh, Jawel, als je de, de voorgeschiedenis zeg maar, uh, weet... met uh, toch de lichte blessures die hij had... En uh, um, ook de, de teksten die hij vorige week uitsprak bij de, de, zeg maar de traditionele pestconferentie ...voor zo'n toernooi van zijn ploeg van TVM, waar je dan in alle rust met de schaats kan praten. Ik ga niet tot het gaatje en kwalificatie voor het EK is voor mij het belangrijkste. Maar toen ik de loting zag en zag dat hij tegen Jan Blokhuizen reed... Hè, ...zijn ploeggenootje die hem altijd uitdaagt uh, um, in de wetenschap dus dat het een prachtig duel zou worden... ...ja, dan voelde je dit wel een beetje aankomen. Ik had niet verwacht dat hij een barenkoor zou verpletteren met meer dan twee seconden, 16, 37. Maar dat hij uh, um, zich in zo'n duel laat verleiden om toch weer de, die grens op te zoeken en door dat, uh, tot het gaatje te gaan, dat zag je wel een beetje aankomen. Als hij niet tegen Blokhuizen had gereden, uh, misschien na Blokhuizen had gereden, had het misschien een hele, hele andere uitslag geworden. ja Is hij nou ook meteen de grote favoriet voor het EK? Voor het EK uh, van over twee weken. Uh, um, nou, hij behoort wel tot, uh, tot, tot inderdaad de grote favorieten. Uh, maar wat betreft dit Nederlands kampioenschap... ja, moet hij het uh, eerst nog maar afzien te maken morgen. Want ah, dat morgen geloof gaan we... ik toch niet, hè? Nou, we gaan... Twee afstanden rijden die, die dit seizoen nog niet gereden heeft. Hè? Dat moet je niet onderschatten. En Blokkenhuizen ging goed mee hoor met Kramer. Uh, uh, reed ook onder het oude barencor met 6, 12, 19. Dat moet je niet vergeten. En vooral die 1500 meter. Dat is een afstand die Kramer in het verleden ook wel eens gewonnen heeft. Internationaal gezien. Maar waar het soms ook wel eens behoorlijk minder liep. Dus uh, um, dat. dat... Ja, hij staat er heel goed voor. Het zou inderdaad zomaar kunnen. Uh, en iedereen gaat er vanuit dat Kramer morgen uh, de Nederlandse titel gaat behalen. Maar van Blokhuizen, zijn teamgenoot, is hij nog niet af. Nee, dat ja. moet hij, echt nog, daar moet, hij staat achter in het klassement. Blokhuizen gaat uh, normaal gesproken ook uitlopen op die 1500 meter. En op zijn eerste 10 kilometer van dit seizoen, waarschijnlijk in een rechtstreeks duel... wetende dat Blokhuizen vandaag toch in zijn kielzog meeging... zich vastgreep, toch wel redelijk wist vast te grijpen in Kramer zou dat best nog wel eens een heel mooi, hele mooie finale kunnen worden. Nou, ik snap dat jij het nog even spannend wil houden. Nee, um, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, in die directe confrontatie met Kramer op de 5000 meter... tikte die Blokhuizen een, een blokje weg. Na een zeer kort juryberaad bleef die actie onbestraft. Blokhuizen zelf had tijdens de rit weinig van alle commotie meegekregen. Ja, het was een, een behoorlijk sens sensationele race. Dat krijg je niet eens mee, weet je wel. Het publiek gaat uit zijn dak en... Uh... Gelukkig dat ik uh, ja, dat het geen consequenties heeft, maar ja, dat is wel, uh, is wel uh, een, beetje, een beetje spannend, dan, zo'n ding raken. Ja, nou je ja, staat er bekend om, hè? de blokjes van Blokhuizen. Ja, ja zo langzamer het wel. Het is niet echt uh, niet dat het dat heel leuk vind, maar uh, je doet het niet expres natuurlijk. Maar even voor de duidelijkheid, want er is ook in de studio discussie over geweest: je linkerschaat, het was jouw linkerschaat, hè? Ja, weet je dat ook niet meer? Ik, heb geen, ik weet ook niet eens waar ik hem geraakt heb. W wanneer mag het wel, wanneer mag het niet? Je, je kwam vanuit de binnenbaan. Ja, ik geloof als je een bordje raakt, dat je, dat je niet over de lijn mag gaan met schaatsen. dus. Ik denk dat ik dat dan niet gedaan heb, maar... Uh, ja, precies. Laten we daarop houden. Zeg, je zei al, het was een, uh, een geweldige race, een, een prachtige strijd. Met een barenkor voor Sven Kramer. Um, en ja, hoe was, de, hoe was jouw race? Vertel daarover. Uh, ja, wat je, wat je eigenlijk al zegt, uh, vanaf het begin af aan, eigenlijk meteen al een strijd. En... Uh, dan, uh, dan, is het, dan gaat het eigenlijk niet meer om je eigen race, maar gaat het om, om de race tegen de tegenstander en dat is wel natuurlijk mooi. Maar uh, uh, ja, ik, ik denk dat ik, ondanks dat ik, dat ik, de, dat ik achter Sven aan moest, een, een goede race op rijden. en uh, Ik rij ook geloof ik onder het oude baan gekomen, dus dat, uh, dat is de tweede tijd ooit in Heerenveen, dus dat is, uh, dat is goed. Dat is correct. En uh, uh, ja, weet je, ik, ik, denk, ik denk dat ik steeds, uh, steeds stappen blijf maken bij deze afstand. En ik heb er, uh, je, je hebt er gewoon veel in de benen nodig om uh, uiteindelijk perfect te gaan rijden. En, uh, Langzamerhand groei ik naar dat niveau toe, denk ik. Frustreert het jou dat ondanks dat Sven Kramer een beetje pijntjes heeft... en zegt niet op, op, toppen van, op het toppen van zijn kunnen te zijn... ook stappen blijft maken, blijkbaar, want hij verbreekt het baanrecord. Ja, goed. Kijk, ik, weet je, als je hard traint... dan uh, heb je altijd wel last. Ik, ik, kan ook, uh, ik heb ook zat, uh, zat dingetjes in de training. Maar ja, om dat naar iedere keer in de pest te gaan roepen, weet je, dat, uh, daar heb ik niet echt zin in. En, uh, ik, ik hou niet zo van stoptjes spelen, dus... Uh, als iemand anders wat doet, dan hou je er wel rekening mee... dat dat eigenlijk een beetje, een beetje indekken is, of uh, ja... Of inderdaad, de concurrentie een beetje, een beetje voor de gek houden. Maar dat, dat, dat is wat Sven Kramer doet in jouw ogen. Ja, maar dat heb je snel genoeg door. Hoe bedoel je dat? Ja, als je de, iemand uh, al dagen ziet, dan, dan heb je natuurlijk gewoon door wat hij kan. En, uh, ja, dus dat, dat laat je niet voor de gek houden wat iemand in de pers zegt. Dus jij leest die kranten eigenlijk helemaal niet? Of die krantartikelen over Sven Kramer en wat hij daarin zegt? Nee, dat lees ik niet echt naar. Nee. Nee. Goed, het verschil is uh, morgen, even kijken hoor, 57 honderdste in het voordeel van jou op de 1500 meter. Dan gaat die 1500 meter, ja, dat gaat het sleutelmoment worden hè, in dit toernooi? Het gaat een mooie rit worden, ja. Ik denk dat ik in de binnenbaan start, omdat ik eerst het klassement sta. Dus uh, ja, het, uh, het, het gaat hard denk ik. Uh, T-off zit vol. Uh, we willen de mensen show geven. Dus uh, daar kunnen ze morgen van uitgaan dat het een mooie rit wordt. Een mooie rit, zegt hij, uh, Sebastian. Uh, hij gelooft er zelf wel in? Ja, hij gelooft er uh, absoluut in. Het uh, uh, was ik nog wel een beetje... Nee, maar goed. Uh, ik denk wel dat het nog spannend, uh, spannend gaat worden. En het zal zeker een mooie rit worden. Uh, hij start inderdaad volgens mij in de binnenbaan. Dat is dan wel weer... Uh, jammer voor hem, omdat hij dan de laatste buitenbocht heeft. Mm -hmm. En op zo'n 1500 meter kan dan de laatste binnenbocht, die dan dus van Kramer heeft, nog net een beetje dat kleine tikje zijn wat hem een uh, zetje extra in, uh, of het duwtje extra in de rug heeft. Maar uh, ja, nee, dat, dat gaat het duel worden van morgen. Ik vind trouwens wel, als ik kijk ook naar de rest van het klassement, dat het verschil tussen Kramer en Blokhuizen en de rest ontzettend groot is. Want de nummer drie, Maurice vriend, staat al op meer dan 7 seconden, bijna 8 seconden morgen op die 1500 meter. En met alle verhalen die we ongetwijfeld de komende weken ook weer veel meer zullen horen over de toekomst van het allrounden... vind ik dat ook een slecht teken, hoor. Dat ook in Nederland nu de nummer drie van een NK allround... al op bijna acht seconden staat oh. na één dag van de nummer één. Dat is echt een heel groot verschil. Eigenlijk hebben we nog maar twee echte allrounders uh, in dit veld. Blokhuizen en Kramer. Ja. Hey, heel even terug naar dat blokje. Vroeger zeiden we, acht ja. een blokje. Tegenwoordig ja. is dat bijna een doodzonde. Uh, ja. wa was het, ja, als jij had moeten beslissen... Nou, uh, ik ben nog even wat navraag geweest te doen bij Jan Bolt, de scheidsrechter. Hoe dat nou bij het opkomen van zo'n kruising precies zit. Want het gebeurde dus bij het opkomen van de kruising. Uh, Jan Blokhuizen kwam uit de binnenbaan en waaierden als het ware waren te snel naar buiten toe. Daar liggen Die blokjes liggen aan de binnenzijde van de lijn. Dat hebben ze een aantal jaar geleden gedaan. Zodat wanneer uh, iemand zo'n blokje wegtikt... iemand in dit geval in de buitenbaan dat blokje wegtikt... dan weet je dat hij met de punt van schaats door de lijn is geweest. Anders kan het dat blokje niet wegteken. Dat is afsnijden, dan word je gedisqualificeerd. Maar goed, Blokhuizen reed dus in de binnenbaan. Uh, dus die tikt dat blokje weg. Maar dan weet je niet zeker dat hij ook door de lijn is gegaan... Of met z'n schaats helemaal over de lijn, zo moet ik het zeggen. Uh, want dat blokje ligt aan de binnenzijde. En Jan Bol, de scheidsrechter, die heeft gezegd... Ja, we hebben die beelden bekeken en wij kunnen niet goed constateren... dat Blokhuizen echt door die lijn is gegaan. En daarom disqualificeer, disqualificeer ik hem niet. Uh, maar Jan Blokhuizen heeft wel vaker dit soort dingen uh, gehad. Ik kan me het EK in Colalbo herinneren van een paar seizoenen geleden. Het EK voorseizoen seizoen in Boedapest, waar duidelijk te zien was... dat hij een blokje weg wat echt niet mocht. Dat was zeg maar naar de binnenkant toe. Daar werd de hand hem boven het hoofd gehouden... door uh, de scheidsrechter, daar had hij al eigenlijk al gedisqualificeerd moeten worden. Hij kreeg ook volgens mij een beetje op zijn donder van uh, zijn coach van uh, Gerard Kemkes... na afloop van deze wedstrijd. Dus... Ja, vroeg of laat komt er een moment en dan is het geluk niet ja. aan zijn zijde. Ja. En dan gaat hij er echt uit hoor, want iedereen weet wel dat Jan Blokhuizen vaak op de grens rijdt, soms er net over. Ja, dit was, dit was een twijfelgeval hoor. Dit was een twijfelgeval of die schaats er echt helemaal doorheen was of niet. Ja, en je zei al, er waren eigenlijk maar twee allrounders over. Dat kwam natuurlijk ook doordat Verweij er ja. ook al uit lag. Ja, dat is ook wel een echte allrounder. Die zet ik wel in dat rijtje met Blokhuizen en Kramer. Maar ja, Koen Verweij viel op de 500 meter en ging daarna niet meer van start op, uh, op de 500. Kilometer. Ja, nee. zonde. Ja, uh, hij, de rijder uit het team van Jan van Veen, kwam op die 500 meter ten val. Na een kort bezoek aan het ziekenhuis keerde die weer terug in het jalf, Maar starten bleek dus geen haalbare kaart op die 5 kilometer. Erik van Dijk praat met Verwij. Wat is er allemaal gebeurd sinds je wegging van de baan hier? Uh, Eén lange ziekenhuisbezoek. Ik heb uh, ja, mijn hoofd laten scannen in ieder geval in mijn nek. en uh, ik ben door de MRI geweest om te kijken of er niks ernstig aan de hand was. Nou, dat uh, was gelukkig niet. Dus daar zijn we weer blij mee. Maar voor de rest uh, ja, kun je toch wel veronderstellen dat, uh, dat ik een flinke klap heb opgelopen. En dat het toch wel een hersenschudding is. En uh, ja, dat uh, straalt gewoon uit. En uh, dat uh, is misselijkheid en heel erg hoofdpijn. Dus je hebt net toch even geprobeerd? Ja, ik heb net met de warming-up even geprobeerd op de fiets gezeten. En, uh, nou ja, eigenlijk uh, met de warming-up, hoe warmer ik werd... Uh, hoe meer uh, koppijn ik kreeg en hoe beroerder ik werd. Dus ja, dat is niet echt geslaagd. Uh, ik had misschien gehoopt dat ik... Uh, dat ik toch nog wel eventjes me uh, redelijk, uh, redelijk klaar kon maken voor de vijf kilometer. Want ik schaars hem goed op dit moment. En uh, ja, ik wil toch wel het uh, EK niet laten lopen. En uh, nou ja, dat uh, moet blijkbaar wel uh, eventjes. Het is uh, fysiek uh, het meest verstandige beslissing nu, ja. Ja. Dus dit betekent ook geen EK voor jou? Nou ja, of je moet hem uh, op de hand van uh, deze rit uh, in het verleden een aanwijsplek geven. Maar uh, ja, ik, uh, meestal doen ze dat na drie afstanden nog... Uh, over de 15.05 in de 10. Maar uh, ja, die kan ik helaas niet rijden nu. Dus uh, ik moet nu uh, gewoon eventjes, een, uh, eventjes rusten en dan uh, zo snel mogelijk er weer bovenop komen. En dan uh, misschien uh, kijken of we het enkele sprint mee kunnen pakken. Om um even wat wedstrijdritme op te doen en uh, weer een beetje groeien. Koen verwij was dat. Uh, Sebastian is, is voor Verwij het allround seizoen nu meteen voorbij? Uh, nou wel voor wat betreft het Europees kampioenschap uh, allround. Hij kan zich nog wel dan weer via een achterdeur uh, later in het seizoen... via een wedstrijd in Groningen plaatsen voor het wereldkampioenschap allround. Ik denk ook niet dat ze hem gaan aanwijzen. Hoor, ondanks het feit dat hij vorig seizoen derde werd op het WK allround. En het verschil met die nummers drie en de rest in het algemeen klassement... tussen Blokhuis en Kramer en de rest zo groot is... Vraag ik me dan toch af, ja, moet je hem dan inderdaad alleen gaan aanwijzen... op basis van he, dat resultaat uit het verleden van vorig seizoen... van dat WK-alround waar die derde werd. Nee, ik denk dat ze voor het EK uiteindelijk niet gaan aanwijzen. Maar zoals gezegd, er is nog wel een achterdeur om eventueel naar het WK te gaan... dat in uh, Hamer wordt verenigd, februari. Ja, maar Blokhuizen en Kramer, moeten we ons dan zorgen maken over die andere twee plaatsen? Want er moeten er nog twee, maar die stellen ja. dus eigenlijk niks voor. Nee ja, uh, vriend staat nu, Maurice Vriend staat nu derde. Dat dus is toch echt een, een echte 1500 meter specialist. Middellange afstandsspecialist. Lucas van Alve is ook uh, goed op de kortere afstanden. Maar ja, als je boven de 6.30 rijdt, inmiddels op de 5 kilometer... dan leef je internationaal ook gewoon een hoop, uh, hoop tijd in. Dus... Uh, um... Ja, met alle respect inderdaad voor, voor rijders als, als vriend. En Van Alphen, Rottevel die viel me tegen. Die heeft toch EK's gereden ook in het verleden. Maar staat nu vijfde na de eerste dag. Tetjan Bloemen staat zevende. Toch de titelverdediger. Ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Ja, in, over dat niveau bij de mannen in de breedte. Uh, um, op de, uh, bij, bij het onround. Het schijnt trouwens zelfs dat Lucas Van Alphen... die nummer vier nu in het algemeen klassement... morgen sowieso geen tien kilometer gaat rijden. Dat hij dat nu al heeft aangegeven. Dus ja, dat, dat niveau in de breedte bij de... Bij de... De Nederlandse mannen maak ik me wel zorgen om, ja. Ja, vroeger was dat typisch allround. Uh, ja. Typisch Nederlands, dat allround. Uh, ja, dat is heel erg aan het veranderen. Dat is, uh, ja, dat is aan het veranderen. Dat is al internationaal, zie je dat al een aantal jaar. Dat de individuele afstanden uh, meer en meer belangrijker worden. Dat is ook logisch, want in de World Cups rijden alleen maar individuele afstanden. Uh, WK-afstanden is een heel belangrijk toernooi geworden sinds mid-jaren uh, mid 90. Olympische Spelen zijn natuurlijk losse afstanden. Dus het gebeurt maar een paar keer per jaar dat het echt om het allrounder gaat. Maar die kaars die dooft steeds verder uit. Ja. Ja, heb je het toch een beetje geamuseerd vandaag op de eerste dag bij de mannen ja ja ja jawel jawel jawel want uh, uh, ja de vijf kilometer viel maar wel tegen behalve die rit blokhuizen kramer eerlijk is eerlijk dat was een rit om van te smullen maar de rest viel me tegen uh, uh, de vijfhonderd meter bij de mannen dat was op zich wel een er werden mooie tijden gereden snelle tijden gereden was wel een aardige afstand maar ja, ik heb het de laatste jaren niet veel gezegd maar ik uh, Vindt als je even Kramer en Blokhuizen buiten beschouwing laat, het vrouwentoernooi op dit moment in de breedte leuker dan het mannentoernooi? Gaan we daar zo over praten? Oké. Okay. Hey, De worker van Fischer Z. We gaan weer praten met Sebastian Timmerman. Zo over de vrouwen, de uh, allround. Maar uh, ik wil eerst <lacht> weten hoe het met die selectiewedstrijden voor jou gaat daar. Ja, ja, dit is volgens mij een primeur. Want ik kan me niet herinneren dat ik ooit een keer verslag heb gedaan... van uh, selectie-CQ-trainingswedstrijden in een leeg 3 Maar nu doen we het wel. Nee, ik heb gekeken naar, uh, naar Bob de Vries. En die rijdt 6 minuten 9, 24 seconden en 93 honderdste. Uh, daarmee is hij langzamer dan uh, Bob de Jong, maar sneller dan Tedjan Bloemen. En dan kaapt hij uh, dat laatste ticket voor de Wereldbekerwedstrijden... Uh, uh, op de 5 kilometer. In uh, Insel is dat en wellicht ook in Heerenveen bij de Wereldbekerfinales... Kaapt hij dus weg voor de neus van uh, Tetján Bloemen. Kramer, Blokhuizen en Bergsma waren al zeker van deelname aan die wereldbekerwedstrijden uh, op de 5 kilometer in het, aan het begin van het kalenderjaar 2013. En er komt Bob de Jong dus bij op basis van zijn tijd van vanmiddag. En Bob de Vries dus bij op basis van de tijd die hij net reed. Hij reed tegen Robert Bovenhuis, ploeggenoot van hem in de, de Bandploeg. Die reed 6,27-96. Dat is dus niet genoeg om uh, rechtstreeks naar de wereldbeker te gaan. Maar hij wordt wel de reserveman. Dus voor Tetján Bloemen valt, uh, ja, valt het helemaal. Mooi duigen dankzij deze, de afgelopen zeven minuten van de heren Bob de Vries <laughs> en van uh, Robert Bovenhuis. Oké, okay, gaan we het nu over de vrouwen hebben. De grote verrassing was natuurlijk Jorien te mors. Na twee afstanden staat de short trackster eerste voor echte allrounders zoals Irene Wust en Diana Valkenburg. Ja, dat klopt. Uh, mooie tijd neergezet. En, uh, ja, ik denk dat uh, voor mij de onervarenheid en uh, het vele leren wat ik nog per rit doe, uh, ja, kan het nog misschien nog wel veel harder. Hoe kun jij uitleggen, je rijdt hier 4-3 op de drie kilometer. Iedereen wist die daar heel ervaren in is, die haalt dat gewoon niet. Hoe kun je dat uitleggen? Nou ja, ik denk fysiek gewoon uh, ook hard trainen. En, uh, ik ben, ben super sterk en uh, ik merk hoe, uh, hoe meer ik langer baan, hoe beter ik de technieken uh, oppak. En uh, hoe makkelijker ik uh, ja, die fysieke gesteldheid over kan brengen op het ijs. En is het ook die onbevangenheid? Nou, net wat ik net al zei, uh, voor mij is elke rit eigenlijk een heel groot leermoment en uh, ik haal daar zoveel uh, ervaring uit en dan neem ik het mee naar mijn volgende rit, dat elke rit eigenlijk uh, weer een stukje beter gaat en weer ver, verbetering uh, zichtbaar is en vandaar ook uh, ja, steeds meer uh, snellere tijden. Wat je reed op het NK afstand hier ook al een dijk van een 3 kilometer, deze is dus nog beter. Voelde je dat uh, tijdens de race ook al? Wat waren die punten waarop het beter ging? Nou ja, ik denk vooral uh, de rondetijden. Ik wou iets harder weggaan dan uh, tijdens het NK. Afstanden en uh, dat is gelukt en ik had uh, met Jeroen al afgesproken naast nou, als we ongeveer uh, deze vlakke rondetijden rijden komen we uit op een tijd uh, 4 0 8 of 404. 0 4 En uh, nou ja, ik heb de afspraak uh, goed nagekomen dus. Het is al het dijk van de tijd, het is de vijfde tijd uh, gereden dit seizoen. Ja, klopt. En nu sta je daar bovenaan dat podium, hè, na twee afstanden nog twee afstanden te gaan. De 1.500 en de 5. Nou, we het eerst de 1.500 even doen. Weet je je PR daarvan? Uh, 2.0.2.45 uh, hoorde ik net al uh, van Bert. Dus, uh, uh, wat zegt dat? Nou ja, dat zegt dat het zeker nog veel harder kan. Ja, Want dat heb je ergens in juni gereden, zag ik. Ja, ja op het zomerijs uh, hier in De PR van uh, Irene Wust is 1.52. Ja, maar ja, dat is uh, waarschijnlijk niet op veen-ijs gereden, dus dat maakt dan wel een groot verschil. Nou, is die 1500, uh, is dat iets waar je misschien wel minder voor vreest dan voor die 5 kilometer die morgen ook nog komt, of vrees jij niet? Nou ja, ik denk voor mij morgen wat gewoon een uh, ja, hele leuke uh, leerzame dag. Uh, twee afstanden waar ik heel weinig ervaring in heb. Uh, dus uh, ja, ik kan alleen maar uh, het positief bekijken en uh, proberen zo hard mogelijk te schaatsen. Je staat er zo relaxed bij, handen in de zakken. Je lijkt al te genieten, maar je bent eigenlijk wel met iets heel bijzonders bezig. Ja, zeker, maar uh, juist door die ontspanningen en het genieten, dan uh, gaat het ook alleen maar beter. En dat zei Jorien Termors. Uh, Sebastian, bij de mannen kenden we dat natuurlijk al, die short trackers... als Johnny Davis die plotseling ja. uh, uh, helemaal meekwamen. Is dit nieuw bij de vrouwen? Ja, uh, ik zit er even zo te denken. Ja, er komen wel veel uit het inline skaten, uh, maar met short track inderdaad bij de vrouwen. Poeh, nee, kan ik me zo. 1, 2, 3, uh, kan, ik dat even, kan ik niemand uh, voor de geest houden? Nee, dit is echt, nee. Uh, het is een hele knappe prestatie. Ze deed het al bij de, uh, de NK-afstanden natuurlijk. In november, derde plaats toen op, uh, op het NK. Daarna bij de Wereldbeker is natuurlijk ontzettend goed gereden. Uh, ja, dit is, uh, dit is verrassend. Zeker als je bedenkt dat ze na die Wereldbeker hier in Ereveen... Uh, vervolgens naar Azië is gegaan voor twee Wereldbekerwedstrijden. <lacht> ja, dan kom je terug... En uh, midden in dat short seizoen. En dan ga je weer even lange baan rijden. Uh, het schijnt zelfs dat ze uh, redelijk verrast was dat ze op de deelnemerslijst stond. Toen die uh, twee weken geleden bekend werd gemaakt. Ik dacht, nou ja, dan rijd ik maar. Ja, PR op de 500 meter. Persoonlijk record ook op de 3 kilometer. Verreweg het snelste. 1 seconde, 1500 te morgen op de wust op de 1500 meter voorsprong. Ja, Temmors doet het gewoon hartstikke goed. Het is echt, uh, echt verrassend, ja. Maar zegt dat iets over Termors of iets over de concurrentie? Ja. Nee, ik vind, kijk, uh, iedereen wist is tweevoudig wereldkampioen. Of tenminste, de wereldkampioen van de laatste twee seizoenen. Ze is drie keer wereldkampioen geweest in het, uh, in het verleden. Diana Valkenburg is een goede allroudster. Dus dit zegt echt wat, uh, wat over Jorien Temors. Absoluut. Ja. En ook dat, ook het iets... gewoon, dat het echt een, uh, iemand is die, die veel meer kan dan alleen maar short -track. Ja, Ook iets over het short track in Nederland. Dat, dat we daar ja. meer moeten kijken, bijvoorbeeld. Ja, nou dat is de laatste jaren echt in, het, uh, in niveau uh, behoorlijk omhoog gegaan. Dat zie je ook wel in de wereldbekerwedstrijden. Je ziet dat nu al veel meer olympische nominaties zijn behaald... dan dat er in het verleden zeg maar, rond deze tijd uh, behaald zijn. In de breedte is dat echt veel sterker geworden. Uh, Jeroen Otter, de bondscoach, is heel goed bezig. En uh, dat zie je dus inderdaad terug in, uh, in het rijden ook van Jorien Tumors op de lange baan. Ja, je, je hoorde haar ook heel ontspannen praten. Ja. Helemaal niet iemand die, uh, die nu eerst is en ontzettend onder spanning staat. Nee, precies. Uh, het wordt morgen wel een hele bijzondere dag voor haar. Want 1500 meter, ja, die heeft ze wel eens gereden, maar niet, veel, niet vaak... Uh, de vijf kilometer heeft ze nog nooit gereden. Dus ja, het wordt echt één een, uh, een groot vraagteken morgen uh, uh, hoe zij die dag door gaat komen. Maar ja, in de wetenschap dat ze 1 seconde en 15 voor, uh, honderdste voorsprong heeft op Wust. Ja, zou het zomaar kunnen dat ze Riento morgen uh, richting de Nederlandse titel gaat? En dan ben ik heel benieuwd wat ze gaat doen als ze zich kwalificeert voor het EK allround. Want uh, op zich is dat een vrij weekend. Ze heeft er niet veel, maar dat, volgens mij heeft ze dat weekend uh, vrij van shorttrack. Maar dat is wel een week voor het EK shorttrack in Dresden. Dus ik ben benieuwd wat ze gaat doen of ze eventueel het EK gaat rijden als ze dat uh, zou mogen. Uh, coach Otter zei eerst. Nou, uh, uh, waarsch uh, uh, zeer waarschijnlijk niet. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je zo goed meedoet op dit toernooi... dat je dan toch wel even gaat twijfelen. Ja, waar valt het meest in te verdienen? Uh, nou ja, dat denk ik uiteindelijk lange baan. Maar goed, dan zal ze naar een commerciële ploeg, et cetera, moeten. Ja. Maar ja, haar hart ligt bij het short track. En met het oog op volgend seizoen op Sochi... zal dat toch de hoofdmoot blijven, blijven voor haar, neem ik aan. Maar uh, ja, we hebben er gewoon wel eventueel, uh, als zij dat doet, een hele goede orange erbij. Want dit zijn ook gewoon internationaal goede tijden, hoor. 403, in Ereveen. Dat is gewoon een toptijd. Ja, ik begreep dat ze overweegt om tijdens de winterspelen in Sochi... het short trekken met lange baanschaatsen te combineren. Kan dat natuurlijk nou? Ja, uh, we hebben uh, uh, Silos gehad. De, de Let, die, uh, die heeft dat ook ge gedaan. Die heeft dat het zelfs op Maar geen medailles dag... gewonnen. Nee, dat niet. Maar deed het op één dag. Die reed eerst de vijf kilometer in Vancouver en toen nam hij als een speer, de taxi, de shuttle, naar de shorttrackbaan en ging hij daar s'avonds meedoen aan het Olympisch shorttracktoernooi. toernooi. Ja, dus het kan wel. Maar ja, topsport uh, is toch ook vaak keuzes maken. Dus... Ik kan me voorstellen dat het misschien toch handig is om dat uiteindelijk te gaan doen. Ja. De concurrentie weet in ieder geval wat hij morgen moet doen. Flink sneller rijden dan ja. Jorin ten uh, Bijvoorbeeld die Reem die op de 500 meter nog de snelste was. Op de 3 kilometer ging het wat minder. Maar toch was de regerend wereldkampioen allround tevreden. Um, ja, de eerste rondjes gingen goed en makkelijk. En dan uh, ja, op het einde is het vechten. En dan zie je dat je gewoon het tempo, hardheid mist. En het wedstrijdritme ja, door de World Cups. door uh, Doordat je dat uh, niet hebt gehad... Um, ja, mis je dat een beetje. Dat is niet erg. Ik heb het gewoon nodig om beter te worden. En ja, hier word ik beter van. En jij schrikt niet van die, uh, die oplopende tijden, begrijp ik dus? Nee, ja, dat hoort er een beetje bij. Ik bedoel, ik, uh, ja, ik weet dat ik de drie kilometers nodig heb om nou, dit te, te kunnen pareren en passeren. Maar ja, bedoel, ja da daarvoor moet je de voorseizoen rijden met drie kilometer in de wildcup. En, ja, mijn voorseizoen zag er helaas iets anders uit. Ja, dus ben je misschien ook al blij dat je überhaupt uh, een wedstrijd aan het rijden bent? Ja, ik ben blij dat ik weer een NK rijd en dat het zo gaat zoals het nu gaat. En ik denk dat ik daar ook gewoon tevreden mee moet zijn. En ja, tuurlijk wil je graag uh, een Super 3 rijden. En ik ben de aanval ook aangegaan met je hun. Maar ja, ik mis gewoon het laatste stukje. En uh, da ja, daar ga ik niet van in de piepzak zitten. Want ik weet precies wat vandaan komt. Dus dan, ja. Maar wat wil jij dit weekend? Je moet je kwalificeren voor het EK Allround. Uh, is dat wat je wil? Of ben jij sporter genoeg om te zeggen, ik wil ook die titel? Natuurlijk, ik ga voor die titel en uh, er zijn morgen nog een hele mooie dag met nog twee afstanden. Dus ik ga er wel voor, ik heb me niet gewonnen. Maar uiteindelijk het doel is natuurlijk wel kwalificeren. Ik bedoel, ik wil liever hier derde en, uh, of tweede en uh, op het EK eerste dan andersom. Dus ik, uh, ik zie het als een NK en ik zie het zeker als een titel die ik wil proberen te winnen morgen. Maar ik zie het ook als een stapje naar de echte belangrijke wedstrijden EK-WK. Ik wil toch even focussen op die tweestrijd met Jorien Mors... Die uh, ja, voor het uh, grote publiek uit, uh, uit de lucht kon vallen. Ze liet ze natuurlijk op de NK afstanden ook al zien. Maar hoe is dat voor jou? Verbaast jou het dat ze hier bijvoorbeeld zo'n 3-kilometer zo rijdt? 4-3? Nee, die 3-kilometer verbaast me niet. Ik bedoel, dat heeft ze ook al wel laten zien op de NK afstanden en in de Cup hier toen. Uh, die 500 verbaast me eigenlijk meer. Ik bedoel, als je ziet uh, dat Jorien uh, tot vorige week nog een PR had staan van 43 seconden. Vorige week in een trainingswedstrijdje 40-1 rijdt. en nu 39.5. Ja, dat dat is wel gewoon echt heel erg hard en ja, dat kun je alleen maar respect voor hebben en ik vind het alleen maar goed. En het is mooi om te zien. Verschil de 1500 tussen jullie twee is 1 seconde en 1500ste. Ja, is dat haalbaar? Ik weet niet, we zullen het morgen zien. Ik ga mijn best doen. Ja, ze gaat het best doen, maar dit wint ze toch gewoon hè? Of Of, nou, of ga nou, je vertellen dat dit ook nog spannend wordt morgen? Ja, dat denk ik wel. Nou, ja, ik, ik durf gewoon echt niet te zeggen hoe Jorien Mors uh, uh, door die afstand heen gaat komen. 1500 meter is natuurlijk een ontzettend moeilijke afstand uh, uh, vanwege en 5 die laatste ronde die honden. nog nooit gereden heeft. Ja, ook. ook dus... Maar ja, als je 4-0-3 kunt rijden op een 3 kilometer... ja, nou dan uh, kun je volgens ja, als je dat 2 kilometer langer volhoudt... nee, ik, ik durf echt geen voorspelling te doen... over hoe Jorien, Jorien Termors morgen... Uh, die dag met die 1500 meter en de 5 kilometer uh, doorgaat komen. Ze rijdt op de 1500 meter trouwens niet tegen Wüst. Uh, ja, want daar rijdt ze wel tegen Wüst trouwens, uh -huh. sorry. Daar rijdt ze wel tegen. Maar als ze als klassementleider uh, de laatste afstand in gaat... zou het zomaar kunnen zijn dat ze niet tegen Wüst rijdt in die laatste rit. Maar nee, daar durf ik echt, uh, echt niet zo over te zeggen hoor nee. wat hoe het er morgen door gaat komen. Nee. En over twee weken de Europese kampioenschap, staat Wuster dan weer. Jawel, die wordt alleen maar beter. Uh, kijk, ze heeft inderdaad die moeilijke start gehad van het seizoen. Uh, ziek geworden na de NK afstanden. Waardoor ze in dat eerste World Cup weekend uh, uh, het ijs afging. En we hebben daarna haar niet meer teruggezien tot vandaag. In uh, de officiële wedstrijden. Maar Irene Wüst die heeft ervaring genoeg opgedaan de laatste jaren. En de laatste seizoenen was ze ook altijd goed in februari. Tijdens de wereldkampioenschappen Allround. EK was ze vaak nog net iets minder dan uh, WK Allround. Dus ze heeft die ervaring. Ik uh, kan we niet... Uh, misschien staat ze er nog niet helemaal bij het e round Maar bij het w e round in februari in Hamer. Ja, dan staat ze er echt alweer. weer. Ja, en wie denk je dat de andere EK-tickets krijgen? Uh, nou, Diana Valkenburg staat voorlopig op de derde plaats. En die heeft dan wel, eens wel een behoorlijke achterstand op de nummers 1 en 2. Maar ook wel een redelijke buffer opgebouwd uh, richting uh, de vierde positie. Dus ik denk dat Valkenburg er wel bij gaat rijden. En dan gaat het om die vierde plek tussen Linda de Vries... Antoinette de Jong, Marij Joling... En... Nou, ook wellicht nog Anouk van der Weijden en Jorien Voorhuis. Dat zijn dames die staan daar uh, heel dicht bij elkaar in de buurt. Dus dat gaat uh, morgen nog echt een spannende strijd worden. Zoals ik er net al zei, uh, dat toernooi bij, uh, bij de vrouwen is eigenlijk in de, in de breedte veel spannender dan dat het toernooi is, uh, is bij de mannen. Ja. En Marit Leenstra en Lotte van Beek ontbreken, uh, heb je die gemist? Echt? Uh, ja, uh, ja, vooral Marit Leenstra. Die heb, ik, die heb ik wel gemist. Dat had het toernooi alleen maar spannender gemaakt. Maar zij moet volgende week via het Nederlands Kampioenschap sprint uh, zich zien te kwalificeren voor het WK sprint in Salt Lake. En daar staan ook nog wereldbeker tickets op de 1000 meter op het spel. En daar richt uh, uh, Leenstra zich op. Ook met het oog op de Olympische spelen van volgend seizoen. Daar gaan we weer. Allrounder uh, uh -huh. ondergeschikt aan uh, die, die losse afstanden. Duizend en meter. Daar gaat het om voor Marit Leenstra. En daardoor past dit toernooi niet in haar seizoensopbouw. Het is ontzettend jammer. Uh, uh, maar ja, het is dus sportieve keuze die zij uh, gemaakt heeft. Ze gaat dadelijk trouwens al wel een duizend meter rijden in die trainingswedstrijd. En ik heb zo'n beetje met een schuinhoog bezig te kijken. Ik heb Margot Boer al sneller zien rijden op de 500 meter dan dat ze dit seizoen deed. En morgen tijd dat zag ik net, 35, 38 rijden. En dat is een tijd die, die dit seizoen ook uh, nog lang niet heeft gereden. zit maar een tiende boven zijn persoonlijk record. Dus er worden nog best snelle tijden gereden hier op een uh, verder rustige zaterdagavond in Tiel. <laughs> ik weet weer alles van het schaatsen, Sebastian. Hartelijk bedankt. En uh, gebeurt er nu nog wat uh, wat je ja, uh, melden um, uh, Nou ja, die, die trainingswedstrijd gaat zo nog wel even door. Ik krijg dadelijk bijvoorbeeld nog Stefan Groothuis. Die we natuurlijk lang niet meer hebben zien rijden. Omdat hij uh, uh, last had van een virus. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij ervoor staat uh, zo'n week voor de enka sprint. Dus ik blijf nog heel even zitten, Ronald. als er iets bijzonders gebeurt, okay. dan meld ik het nog wel even. Okay.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 Fun only okay, miss a sun when starts to snow only know your lover when you let her go Oké let her go dan maar Passenger was dat er werd gevoetbald in Engeland. Sunderland, Tottenham, Hotspur 1-2. Aston Villa, Wigan Athletic 0-3. Manchester United, West Bromwich Albion 2-0. De tweede doelpunt van Manchester kwam van Robin van Persie... die overigens begon op de bank. Reading, West Ham United 1-0. Stoke tegen Southampton 3-3. Norwich City, Manchester City 3-4. En Fulham, Swansea... 1, 2. En om half zeven begonnen Arsenal tegen Newcastle. United is daar na 55 minuten en 58 seconden 2-1. Morgen is er nog Everton tegen Chelsea... en Queen's Park Rangers tegen Liverpool. Manchester United gaat met 49 uit 20 aan kop... gevolgd door City met 42 uit 20. Tottenham met 36 uit 20. Chelsea heeft er 35, maar dan slechts uit 18. En Everton is vijfde met 33 uit 19. We gaan het hebben over wielrennen. Het vizier van Theo Bos is al jaren vooral gericht op wegwielrennen. In het shirt van Rabo beleefde hij een roerig seizoen, maar soms laat hij zich weer even zien op de discipline die hem grote titels bezorgde. Het wielrennen op de baan. Dit weekend bijvoorbeeld rijdt Bos mee in, het Nederla in de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn. Een bijdrage over weg en baan van Edwin Cornelissen. Tijd loopt. Het is aftellen geblazen op het middenterrein van de wielerbaan in Apeldoorn. 30 seconden. Waar de banden worden opgepompt, de renners aan het inrijden zijn en daar zit hij ook met het Rabo shirt aan en de grote koptelefoon op de oren. 20. Een vertrouwde aanblik. Meneer, u bent van de startlijsten. Op hoeveel onderdelen komt Theo Bos hier eigenlijk uit op dit NK? Uh, ik, ik, volgens mij heb ik een stuk of vijf. Ik heb, ze, ik heb hem over op alle onderdelen bijna uh, zien staan. Dat is een hoop, hè? Dat is voor Theo Bos heel, heel veel. Zeker als sprinter, duurrenner tegenwoordig, uh, vinden wij het geweldig natuurlijk dat hij hier uh, in de hal is en uh, overal zijn partijtje mee blaast. Moet u even vertellen als liefhebber, hè? Wat maakt hem zo mooi als u naar hem kijkt als renner? Nou, mijn vrouw zit hier naast mij. <laughs> Die zou hem vertellen? Zo'n mooie rennen. Hij zit zo mooi op zijn fiets. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Houding? Ja, zijn houding. En hard fietsen. Ja. Ja. Hey Theo, is het voor jou weer een beetje terug op de oude Nest? Zie je het zo? Ja, ja op zich is het natuurlijk wel een uh, oude Nest voor mij, het baanrennen. En, uh, het is wel compleet anders dan wat ik gewend ben natuurlijk, omdat ik altijd uh, uitkwam op de sprintnummers. En, uh, en nu rij ik uh, hier de duurnummers. Dus uh, dat zijn ook voor mij allemaal nieuwe onderdelen. Ik heb eigenlijk nog nooit uh, de scratch gereden of een achtervolging gereden. Dus, uh, en ik, maar ik denk dat het voor mij uh, ja, een goede onderbreking is van onze wintervoorbereiding. Is het echt in dienst van het wegrijden? Ja, dat is voor ons gewoon uh, lekker om inderdaad in dienst van de weg uh, je voorbereiding op het wegseizoen te maken. Maar toch uh, probeer je wel, wel uh, go ja, gewoon goed voorbereid te zijn. Ja, en dus wil je eigenlijk wel een gooi naar nou, wat succes doen hier uh, op zo'n NK? Je probeert wel een keer een medaille te pakken en uh, ja, dat, is, dat moet ook wel een beetje de insteek zijn. Anders ja, maak, ja, is het ook niet leuk om, om alleen maar mee te rijden natuurlijk. Met jouw verleden al helemaal, lijkt mij. Ja, absoluut. Dus uh, je probeert wel een beetje mee te doen. Maar uh, je ziet dat er heel veel wegwielrenners, uh, wegprofs hier aan meedoen. En die staan allemaal eigenlijk een beetje net onder het niveau van de echte specialisten. We gaan opstellen aan de boarding... Maar voordat de renners aan de start verschijnen, moeten ze nog even bij u langs, hè? want wat gebeurt er hier? Nou, wij doen hier de fietsen controleren of ze reglementair de baan ingaan. U weegt ze? Ja, wij wegen ze. Een fiets moet minimaal 6,8 kilo wegen. Ja. En daarnaast meten wij even of het stuur goed staat, het zadel op de juiste positie staat. En dan pas mogen ze echt van start? En dan pas mogen ze echt van start, ja. Dan gaan we dan de kwalificatie van de puntenkoers. En om de tien ronden gaan we dus bellen voor punten. 5, 3, 2 en 1 punt. Bij voorsprong kan eh, men twintig punten bonus krijgen. Bij achterstand een minus van 20 punten. Is het mooi dat hij weer van de partij is hier bij het baanwielrennen? Want we zien hem natuurlijk niet zo vaak meer op de baan. Hè? Ja, het is natuurlijk altijd mooi. Welke verdette zich ook ontmelden op de baan is mooi. Een verdette is hij? Absoluut verdette. Kijk, Als je wereldkampioen geweest bent op de keirin en op de sprint. Als je hooi geklopt hebt en je maakt een keuze in je leven om wegsprinter te worden. En het dan tegen Kevin is op te durven nemen. En je toch hier meldt op het Nederlands kampioenschap. Dan ben je voor mij een verdetter. We zijn in de wedstrijd, mannen. De strijd kan ontbranden. Laten we het even hebben over dat afgelopen wegseizoen. Hè? Want je bent dus in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ja, hoe kijk je eigenlijk terug op dat seizoen? Ja, Ik ben heel, heel tevreden met, uh, met mijn seizoen. Ik heb uh, twee tegenslagen gekend. De eerste was eigenlijk uh, vorig jaar werd ik geopereerd, uh, mijn liesslagader. Ja, in, in de Giro brak ik een ruggenwervel, waardoor ik ook weer uh, ja, een periode eruit lag. Op, op een gegeven, het was toch weer een seizoen met vallen en opstaan, maar uh, uiteindelijk heb ik toch uh, zeven koersen gewonnen. En daar werd ik wel uh, heel tevreden over. Het is natuurlijk een roerig jaar geweest, ook met het oog op uh, jouw werkgever Rabo. Hè, die besloot zich terug te trekken uit uh, de wielersport. Hoe heb jij dat ervaren, die periode? Ik als zelf als renner uh, ja, heb je toch de koersen waar je je op focust. En, uh, maar eindelijk... het gaat ook over jouw toekomst natuurlijk. Ja, klopt. Maar goed, de, de toekomst van een wielrenner is altijd redelijk uh, onzeker. Ik bedoel, ja. Sommige renners steken een, jaar, een contract van een jaar of een contract van twee jaar. En uh, dan is het altijd maar weer afwachten uh, hoe, hoe, je, hoe dat jaar verloopt. En uh, heb je een, een keer een per ongeluk een uh, slecht jaar, ja, dan kun je ook zomaar uh, zonder contract zitten. Dus, uh, er zijn heel veel renners die zeggen van ja, ik, uh, ik heb een tweejarig contract getekend. Dus zo lang ben ik sowieso nog prof. Dus... Ja. En daarna zien we het wel weer. We gaan bellen voor de laatste ronde met Jenning Huizinga. Theo Bos, gaan we dat nu zien. Theo Bos komt dan boven Schaat dan Bos hier scoren. Kijk eens eventjes. Nee. Je bent hier dus in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen op de weg. Wat denk ik een belangrijk seizoen is om je in de kijker te spelen ook. Want je weet dus al dat uh, het team over een jaar opbouwt te bestaan. Of dan moet zich een sponsor aandienen. Ja, het is, het is natuurlijk wel een beetje onzin dat in één keer... Uh, een, een renner uh, nu ineens dat het kwartje valt van goh, ik, ik, ik moet er nu echt alles aan doen. Alsof hij dat nooit deed, weet je wel. Dus uh, uh, ik denk dat daarin niet zo heel veel gaat veranderen. Nu uh, worden de punten erg duur met Melvin van Zeil. En dan komt de bos er zeker niet aan te pas, laat zich opsluiten, hij redde zich er toch uit, pakte keurig nog twee punten. Kun je er trouwens straffeloos een tijdje uit zijn in dat baanwielrennen en toch weer om de prijzen meedoen, zoals Theo nu wil? Ja, in, in zo'n onderdeel als dit wel, want hij heeft veel meer hardheid gekregen op de weg. De sprint zal niet meer zo scherp zijn als toen hij echt als sprinter leefde, maar het voordeel is dat hij meer inhoud heeft. 28, 73, 48, 46. Theo Bos als derde mee naar de finale. Natuurlijk plaatst Theo Bos zich voor de finale van de puntenkoers later vanavond. En je zou zeggen, met al die commotie in het wegwielrennen, zou het niet veel leuker zijn om hier weer fulltime in actief te zijn? Ja, zeg nooit nooit. Ik heb, ik heb vroeger al gezegd, ik wil mijn carrière afsluiten als uh, als in Japan. En, uh, nou ja, goed, ik ben op dit moment 29. Ik zie de 30 al aankomen. De hatelijke 30. Ja, ja dus, uh, nou ja, we gaan het wel zien. Uh, wat, ik, wat ik net al zei, ik heb uh, in principe een tweejarig contract. En je bent nog wel blij op de weg? Ja, ik ben super happy op de weg. Theo Bos, hij heeft inmiddels zijn eerste medaille binnen. Op de kilometer tijdrit pakte die zilveren achter de winnaar, Hugo Haak. Ja, we hebben het al uitgebreid gehad over de Nederlandse Kampioenschappen Schaatsen allround. En de grote verrassing bij de vrouwen was natuurlijk Jorien Ter uh, Ja, uh, verrassing voor ons. Steven Dadeboud praat daarover met Jeroen Otter. En die is ook verrast. Hij is de bondscoach van de Shorttrekker. En dus de coach van Jorien Ter Mors. Nou ja, verrast. Hij had het wel een beetje verwacht. En hij weet ook wat het geheim is van dit succes. Gewoon hard trainen. De basis is gewoon knijter hard trainen. En dan mentaal sterk worden. Want uiteindelijk was dat onze opgave hier. Uh, we zijn aan dit NK begonnen om een nieuwe uitdaging. fysiek en mentaal uh, voor Jurien te zoeken. in voorbereiding op het EK Shortrek uh, halverwege uh, januari. Dit kwam pas 10, 12 dagen geleden langs. We hebben ervoor gekozen: we gaan het doen. En uh, je gaat hier gewoon op het podium rijden. juist om wat kunstmatig die druk op te leggen. Uh, druk kan je nog zoveel over praten. maar je moet het beleven. En uh, nou, dat beleeft ze hier nu. En ze gaat er redelijk goed mee om. Had je vooraf het idee dat dat een reële druk was, dat podium? Ja hoor. En hoe kan dat dan? Nou, het is heel simpel. Uh, lange baanschaatsen is een sport waar de tijd geldt. Uh, dus als je een paar rondjes rijdt in de training en je ziet bepaalde tijden daaruit komen... en je kijkt naar de tegenstanders uh, tegen wie ze moet rijden en welke ronde die rijden... Ja, dan is 1 en 1, 2 en dan kan je een beslissing nemen of je hier wel of niet kan winnen. Ik denk dat toch ook altijd mensen aan het, aan het denken zal zetten... Dan moet je aan die mensen vragen. Ja, aan de mensen uit het Lange Baanschaat. Want andersom zou het denk ik toch een stuk lastiger zijn. Of kun je als Lange Baanschaat ook gewoon een short track meedraaien En daar in de top meedraaien? Dat zie ik uh, weinig. Uh, maar als het wel zou gebeuren, dan zou het mij wel aan het denken zetten. Ja, dus hiermee zeg je eigenlijk. Uh, als het goed is, dan zijn wat Lange Baanschaatsen nu aan het denken gezet. In het, het, uh, het vrouwen Lange Baanschaatsen. Ja, maar dat zou je aan die coaches moeten vragen of aan die rijders moeten vragen. Maar uh, het, het, is, het is duidelijk natuurlijk en ik denk uh, dat het voor de dames zelf ook hartstikke goed is dat dit 14 maanden voor de Spelen gebeurt. Uiteindelijk heb je altijd een nieuwe uitdaging nodig, een nieuwe prikkel nodig. En uh, de topdames in Nederland die zich voorbereiden op, op Sochi uh, lange baan schaatsen, ja, die, die, die krijgen nu zo'n prikkel. Ondanks dat het een allround toernooi is wat natuurlijk niet op de Spelen plaats heeft. Maar toch... Uh, het, het, je, je gaat erover nadenken. En uh, dat is alleen maar goed uh, in de voorbereiding naar, uh, naar Sochi 2, uh, 2014. Is uh, Jeroen de Moors, als je naar jouw shorttreksters kijkt, exceptioneel? Of zie jij uh, meerdere shorttreksters of shorttrekkers dit doen? Ja, maar het gebeurt ook heel vaak, alleen niet in Nederland. In Nederland, en dat is ook heel logisch... als ik een 13, 14-jarige uh, schaatser vraag wat wil je worden... dan willen ze of Irene wust worden of Sven Kramer. En ze zeggen niet, ik wil uh, een, een shorttrekker worden... Dus uh, de, de beste schaatsenrijders en rijders... Die, die gaan over het algemeen naar de lange baan. En daar moeten ze nog een keuze maken. Word ik allrounder? Word ik een vijf kilometer rijder? Word ik een marathonrijder? Word ik een sprinter? En uh, de liefhebbers van het spel... die, die, die gaan shorttrekken. De liefhebbers van het uh, man-tot-man-gevecht... Die, die gaan trekken. Maar uh, een dertien, jarige die zal eerder zeggen... van ik wil gewoon een lange baan schaatsen worden. Plus dat er uh, veel meer waardering komt vanuit de Nederlandse bevolking, vanuit de media. En, en er is gewoon geld te verdienen wat er in het short track niet is. Nou, Rijtenmos is nu al heel erg snel. Valt er, valt er nog veel qua lange baan uh, te winnen? Als je bijvoorbeeld naar haar techniek kijkt. <laughs> ja, heel veel. Heel simpel. Ik bedoel Met het aantal keren dat wij uh, op het ijs hebben gestaan. Ze zal denk ik uh, in totaal uh, uh, vijf uur op de lange baan hebben staan sinds die wereldbekerwedstrijd hier begin november. Dus reken maar uit. Ja, er uh, is nog heel veel te winnen. Is het voor haar moeilijker, als je naar de Olympische Spelen kijkt die eraan komen, over dik een jaar al. Is het voor haar moeilijker om um, bij de absolute wereldtop daar te eindigen, om daar een medaille te pakken in het short track dan in het lange baan? Ik denk dat ze in het, in het short track ook een goede kans heeft om, om medailles te pakken. Ze heeft in het, in het verleden uh, laten zien dat ze medailles kan pakken op wereldbekerwedstrijden. Uh, ook daar is ze nog steeds in de short track sport aan het groeien. Dus uh, ja, ze kan daar medailles pakken. En uh, ze heeft alleen dit jaar nog uh, een paar keer net naast gezeten. En dat is eigenlijk wel een beetje ironisch dat ze dan haar eerste medaille moet pakken op een lange baanwedstrijd met een World Cup. Ja, of is het, uh, uh, het mentale gedeelte ook belangrijk in dit geval? Ik bedoel, in het lange ze de lange baans kan ze onbevangen aan de start verschijnen en verwacht niemand dat van haar. En dat is in het short track natuurlijk anders.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 En we moeten maar kijken wat we ermee doen. Maar uh, het geloven in een prestatie, dat is de helft van het werk. Hè? Op het moment dat je aan die startlijn staat hè, en je, je zal om je heen kijken... dan weet je, Irene heeft heel hard getraind. Diana Valkenburg heeft heel hard getraind. Ze zijn allemaal fit, ze zijn allemaal sterk. Uh, vergeet ik ongetwijfeld een paar namen die gewoon echt ready zijn om hier, uh, om hier te presteren. En uiteindelijk wat, wat doorslag geeft, dat, dat is wat er in je hoofd omspeelt. Ja, het is, is dat zo? Ja, het is 50% mentaal en die andere 50% zit tussen de oren. Dat bepaalt wie hier wint of niet. En nu? Um, nou, ten eerste gaan jullie natuurlijk op jacht naar die titel. Um, Jorinta Mor staat bovenaan, morgen na de eerste twee afstanden. Um, maar ja, daarmee zal je ook plaatsen voor het EK Allround op de lange baan. Nou valt dat qua kalender precies tussen de, tussen de short track wedstrijden in. Hè? Uh, wat zijn de mogelijkheden? Zou ze het allebei kunnen doen? Ik heb geen idee of zij uh, goed herstelt van zo'n NK als dit. Hè. Nogmaals, we hebben nooit een, een, een allround kampioenschap gereden. Ze heeft überhaupt nog nooit een 1505 kilometer op één dag gereden. of überhaupt die afstanden al gereden te hebben. Dus uh, ik heb geen idee. Misschien zegt ze maandagochtend: Nou, dat is me goed bevallen. Klaar, ik voel me nog sterker. Ja, dan is het iets om, om, om te overwegen. Maar echt makkelijk past het niet in het schema hoor. Ondanks dat je zegt: Ja, het, het, het valt tussen twee wedstrijden in. Dat klopt. Maar uh, het EK shorttrack uh, dat is het toch een, een wedstrijd waar je 100% goed voorbereid aan de start moet staan. Wil je op het podium komen. En uh, daar valt denk ik een week voordien een heel allround toernooi uh, te rijden niet helemaal in. En als je naar Stortschi kijkt, heb je al zover gekeken naar hoe de programma's daarbij liggen qua shorttrack en lange baan? Ja, daar heb ik naar gekeken. Naar aanleiding van die World Cup medaille die ze won. En uh, daar bestaat een mogelijkheid, ja. Voelt het voor jullie als een uitje naar een andere wereld, zo'n uh, lange baan weekend? Ja, dit was normaal gesproken mijn, vrijdag, uh, mijn, mijn zaterdagmiddag vrij geweest. Ja. Dus uh, dit is mijn hobby. Shorttrack is mijn werk. Jeroen Otter, de bondscoach bij de Shorttrekkers In gesprek met Steven Dadebout. We gaan nog één keer terug naar Tjalf. Naar Sebastian Timman. toptijden gezien, de laatste twintig ja. minuten. Ja, echt, ja bijna 34ers op een zaterdagavond op een 500 meter. Nee, een week voor het NK sprint uh, kunnen we wel de conclusie trekken dat tuit het in vorm is. 35-38, maar vooral ook de gebroeders uh, Mulder, Ronald Mulder en Michel Mulder. Ronald 35.05 en Michel Mulder 35.06. Michel Mulder is de enige Nederlander die dit seizoen in de 34 heeft gereden. En verder was één keer Jan Smekers nog sneller, maar dit zijn echt toptijden hoor. Uh, werk aan de winkel nog wel voor de wereldkampioen sprint, Stefan Groothuis. De regerend wereldkampioen, maar die zal zeggen: ach, het was maar een training op een zaterdagavond in T.I.H. Komende drie uur kunt u luisteren naar Chris Keine en Judith Hertzberg... in een uh, marathoninterview met de dichteres en toneelschrijfster. Dus volgende langs de lijn is dus, morgenmiddag om twee uur. Tot dan, oh ja, Arsenal Newcastle 20 minuten voor tijd, 3-3. Toch nog een prettige avond. Oud en nieuw op Radio 1. Dinsdagavond vanaf acht uur...